Schiphol is de overlast van taxironselaars op de luchthaven zat. De luchthaven wil zo snel mogelijk een structurele oplossing. Het gaat om de vele chauffeurs die voor Schiphol Plaza klanten ronselen... terwijl ze niet op de officiële taxistandplaats staan. Het is in principe niet verboden, maar voor toeristen is de situatie verwarrend. Schiphol overlegt met de gemeente Haarlemmermeer, het OM en de Marichose... om iets aan de situatie te doen. De defensiemedewerkster die bij de politie was aangegeven omdat ze informatie zou hebben doorgespeeld aan de oud-voorman van de motorclub No Surrender, is weer op vrije voeten. De vrouw van 38 werd maandag aangehouden. Ze werd ervan verdacht dat ze politieinformatie had gelekt in de periode dat zij een relatie had met de toenmalige leider van No Surrender, Klaas Otto. De vrouw wordt niet langer verdacht van schending van het ambtsgeheim, wel blijft de verdenking bestaan dat ze documenten heeft vervalst. In het ziekenhuis in Almelo zijn zo'n twintig mensen besmet geraakt met het norovirus. Zowel medewerkers als patiënten hebben een infectie opgelopen. Het virus sloeg toe op de afdeling interne geneeskunde. Het norovirus veroorzaakt buikgriep en hevig overgeven. Er is geen behandeling mogelijk, maar de patiënten zijn niet in gevaar volgens het ziekenhuis. En dan nog het weer. Het wordt een koude nacht met minima, minima van rond de 2 graden. Met lokaal misschien zelfs vorst aan de grond. Ook kan er op uitgebreide schaal mist ontstaan die morgenochtend blijft hangen. In de middag steeds meer buien en het wordt dan 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu Alternative FM. Inmiddels uh, op je vijftigste. Dat wel dan weer. Uh, welkom bij deze Alternative FM. En uh, natuurlijk dank aan... niemand minder dan Thomas de Jong. De man uh, die... Uh, ruzie heeft met zandlopers. Dat uh, is dan altijd wel leuk. En uh, dan kom ik ook nog eens een keer binnen... met uh, mixed feelings. Maar ik ben wel blij dat ik de nodige... backup heb in de persoon van... Willem Bruist en Marcus van Dam. Want ja... Uh, als er dan op een gegeven moment... Uh, uh, iemand uh, besluit om aan onderuit uh, te gaan thuis en die moet dan uh, met, een, uh, met een ambulance weer worden weggebracht dan zit dat toch eventjes ook uh, als een soort deken over deze uitzending heen en, uh, en dat is dan toch even de gedachte bij, bij mijn eigen mams uh, Godzijdank heb ik dan ook nog uh, weer uh, de, de zegening van enkele zussen die daar dan ook nog op inspringen dus uh, ik kan het uh, programma wel doen en dat doe ik dan ook. Maar ondertussen zijn we gedachten toch ook wel bij een, een, een zieke moeder ergens in Halem-Zuid. Dus dat is dan even de persoonlijke noot die ik even toevoeg aan het programma. Dus dat parkeren we dan maar weer. Um, we begonnen met Astrid en de Grand Tourismo driver, om het dan maar helemaal volledigheidshalve te zeggen. Want die GT driver, zoals die op het album Silver staat. We hebben een aantal weken geleden hebben we hem hebben wat tracks gedraaid van het album. Omdat uh, Bo en zijn uh, cornuiten van Estrid uh, dat op een gegeven moment de doop hebben gehouden in Dachte De Echo in Utrecht. Uh, we hebben nu ook weer dat uh, nodig klaarstaan. Want uh, Kit Hardakin die heeft vorige week zijn uh, album uh, gepresenteerd, Edge. En daar draaien we natuurlijk het titelnummer van. Uh, die uh, ook op uh, video kan kijken. Ik geloof bij Vimeo. Uh, daar uh, staat hij. Ik weet niet of hij inmiddels dat ook op YouTube heeft gedaan. Want ik, ik had uh, wel mijn enthousiasme ergens gezet. Van op YouTube is hij te bewonderen. Maar ik kreeg gelijk meteen een berichtje van Julien terug. Van nee. Hij staat alleen op Vimeo. Dus uh, dat uh, is dan uh, bij deze dan ook recht gezet. Maar die komt sowieso uh, voorbij. Dus het is een beetje een half uh, stevige uitzending. Maar hier en daar ook nog wat. Gewoon uh, een beetje even dat je weg kan uh, zweven bij de muziek. Zoals ook bijvoorbeeld bij deze. Want als het goed is, al voor een dikke week. Dat, dat, sterker nog, iets binnen een week zelfs. Uh, gaat uh, Ellen May haar derde uh, EP uitbrengen. En dan heb je een compleet album. Dit staat nog op die tweede EP die ze heeft uh, uitgebracht. En uh, Dat album, of dat EP moet ik er even bij zeggen. Dat heet Stairs Raised Children. Daarvoor hoorden, uh, hebben ze in 2015 nog Ship for Fiber uitgebracht. En een van die nummers die je ook op YouTube uh, terug kunt vinden is A Prons and Barbed Wire. Ja, en dan moet als het goed is nog een doorstart uh, komen. Maar die, die doorstart die komt even niet. Maar goed ook, dan heb ik nog even de tijd om de plaatjes uh, af te konden. Box Ruba was dat met Backdoorman en uh, Aprons en Barbwire Wire van Elena May. Ik zag net ook alweer iets uh, voorbij uh, schieten van uh, Elena May. Uh, dat zij uh, dus uh, bezig is om uh, haar, uh, uh, uh, ja, haar uh, muziek onder de aandacht te brengen. 26 oktober dan... Zal dat gebeuren, dan zal zij haar, ja, haar volgende werkje laten horen. Albumrelease 26 oktober in de Amstelkerk van Amsterdam. Daar zal de Drieluik-albumrelease dus te horen zijn. En uh, ze heeft in ieder geval de. Ja, mevrouw Tamara gevraagd om de supporter te zijn. Die kennen we nog. Want de mensen die het programma van Giel Belen. Uh, toen nog. Niet Giel's Talentenjacht, want dat is buiten eigenlijk de televisie om. Uh, toen nog heette dat programma de beste singer-songwriter van Nederland. En daar zat die uh, mevrouw Tamara dus ook in. Nederlandstalig werk, maar uh, ja, zij uh, kennen elkaar natuurlijk vanwege de historie op het conservatorium in Amsterdam. Dus dat zal de achterliggende reden zijn dat uh, mevrouw Tamara dus uh, daar het nodige gaat doen. Om 26 oktober, aanvang, 8 uur in de Amstelkerken. Ik dacht in Amsterdam, ja het staat er ook. Daar zal zij het uh, de derde uh, EP'tje gaan laten horen. Dus dat is dan in totaal één album, als je dus heel goed hebt opgelet. Uh, goed, uh, Box Roebaar, dat zei ik al, die heb je net uh, kunnen horen. Dit is een noisy bandje uit uh, het midden van, uh, van het land. Ik geloof dat ze uit uh, de buurt van Utrecht uh, komen. Ze zijn een beetje gelinkt ook aan, de groep, uh, aan, de, ja, aan het groepje rondom. Bro Menning zou ik maar eigenlijk haast willen zeggen. Want daar eh, duiken ze ook wel eens in op. Want ze hebben op dat landgoed in Soest... Eh, daar hebben ze eh, een keer gespeeld. En eh, ze zijn ook al bij De Wereld Draait door geweest. En dat nummer dat heet natuurlijk... Negico. Dat was hem dus, de uh, single die je ook uh, kunt horen als openingstrekker van het album Itch van uh, Kid Harlekin. Daarvoor hoorde je Echo Movies uh, met uh, Mexico. Daar heeft uh, ene Donald Trump iets uh, mee, uh, maar goed, dat gaan we hier natuurlijk nog eens een keer niet over doen. Met wat er uh, de afgelopen 24 uur is uh, gebeurd daar in uh, Las Vegas. Bij de allesbeslissende debat tussen de twee presidentskandidaten het zijn alle twee presidentskandidaten die uh, Amerika, geloof ik, niet wil. Dus wat ze daarmee aan moeten. Nou ja, goed. Het is uh, niet mijn probleem, maar het is een probleem van de Amerikanen op dit moment. Uh, goed, uh, dat was uh, twee nummers achter elkaar. Ja, waarom zei ik Trump? Omdat uh, dat hij iets met die Mexicanen iets heeft. Alleen, als ik het nieuws mag geloven, dan schijnt dat het nogal problematisch te zijn. Omdat heel veel Amerikanen van Latijns-Amerikaanse afkomst zijn. En dus dat er ook nog een contingentje Mexicanen rondlopen in Amerika... die om, inmiddels dat Amerikaanse staatsburgerschap hebben. Maar goed, het is, uh, dat is het probleem van Donald Trump. Het is niet mijn probleem. Ik zeg het alleen maar uh, als wijzer van Link... die ik heb uh, gemaakt van het nummer wat ik heb gedraaid. Dat uh, is uh, de reden waarom. Want anders dan uh, denkt mensen, is die koper alweer een beetje politiek bezig? Nou, dat kan, maar dat is ook weer niet uh, helemaal uh, waar. Um, de, de afgelopen week werd ik even aangenaam verrast. Want ik uh, zat op een gegeven moment op uh, de Facebookpagina. Ik ben gelukkig uh, ook nog in de gelukkige omstandigheid dat ik gelinkt ben aan Menno Timmerman. Ja, uh, dat is een man die ik uh, in het verleden een paar keer het pad heb ge gekruist. Het is heel erg uh, bijzonder dat hij nu in ieder geval één iets heeft opgedoken. En dat is toch niet misselijk, moet ik erbij zeggen. Het is wel een, uh, een remix. Maar um, ja, ik moet even kijken. Heb ik, nou, uh, ik moet even kijken of ik de goede versie heb. Want dat moet ik ook nog maar. Uh, want dan moet ik eventjes uh, iets, uh, iets gaan doen. En om het helemaal zeker te weten, is dat, uh, is dat uh, de reden waarom ik even nu. Even uh, zoek naar datgene wat, uh, wat ik uh, kijk, zie je? Dat, dat moest ik even weten. Uh, want anders dan heb ik inderdaad zo direct het uh, verkeerde uh, wat ik ga draaien. Dat is nou even net niet de bedoeling. Uh, hij kwam met Ludovic. En dat is wat je nu hoort. Het is een remix. Maar wel heel erg bijzonder. I want you, but you're not only one. I don't want you to love On-Nederlands Play Just for me, feel, I don't want you to feel, play your song just for me, yeah. the only one Dat was hem. Hij is wat ook. in denk je zo stil. All Comes Down Perceptions hoorde je daarvoor. Hoorde je uh, de, ja, een on-Nederlands nummer van Ludovic? I want you, but you're not the only one. Van uh, een. Uh, nou ja, hij is nog niet zo, zo lang uh, uit. Zes dagen geleden is hij uh, online gekomen op uh, YouTube. En wil je ook het, uh, ja, het originele. Uh, Trekje hebben, dan moet je even naar de, de iTunes, want het is van het album The Naked Singer en dat heeft Menno Timmerman uh, goed opgepikt. Hij is overtuigd van, uh, van de kwaliteiten van deze Ludovic, uh, achter Ludovic schuilt Ludo Devens en die uh, komt uit Maastricht. Daar, uh, ja, de man is uh, bedreven in het uh, maken van goede muziek en ik denk dat een zomaar aan de wereld draait door of ergens op een 3FM. Dat zal niet lang meer duren, denk ik. Zeker niet als uh, mannen als uh, Timmerman en zeker ook Innercore Music uh, zich uh, ermee gaat bemoeien. Want dan kan je meestal donder op zeggen dat daar uh, wel iets uh, uit gaat voortkomen. Bovendien heeft hij al uh, dingen gedaan. Uh, Julius bijvoorbeeld uh, is ook uh, ja, uh, met, met iets bezig. En uh, Julius is al uh, hoog en breed bij 3FM uh, binnen. Dus wat dat er gaat, uh, is dat niet zo uh, gek. Dan een uh, band uit de buurt. Ze, ze, ja, het is instrumentaal. Maar uh, het begon met Matthijs. Johannes Koster zoals hij voluit heet. Uh, toen hij uh, live en alleen op het podium van uh, de Rob wordt uh, aan het spelen was. En dat was min of meer eigenlijk filmische muziek. En toen kwam Dimitri Opstal erbij. En toen hebben ze besloten om het uh, hele zaakje om te gooien. En toen heette net ineens Baptist. Ze zijn hier ooit uh, nog geweest. Uh, in de volle versterkte versie, dat hebben we geweten met de buren hier in de buurt. Maar goed, uh, je moet ook maar wat uh, kunnen. En Baptist uh, die heeft een tijdje terug al een mooi uh, nummer uitgebracht. En dat gaan we nog een keer draaien: Evolving is de woordje. Disillusionist van uh, Nozoio en daarvoor hoorde je ja, dat vindt Marcus ook nog wel een heel fijn nummer, geloof ik. Hè? Het nummer van Baptist. Ja, ik zat niet mee te luisteren. Ja, ja, ja. Want hij is de rondleiding uh, van de ja. nieuwe, nieuwe huismeester. Uh, uh, uh, is dat uh, die huismeester die ook nog wel eens een programma hier uh, doet en uh, bijvoorbeeld ah. uh, zich nu bezighoudt uh, met ja, het uh, links en rechts organiseren binnen deze omroep van leuke dingen. Ja, en nu uh, en, en huismeester... Dingen. Uh, hij mag huismeester zijn. Oh, nou, uh, als we het dan toch over... Uh, de, de ene en dezelfde persoon hebben... Nou, ik moet hem ook zeggen. Ik moet ook zeggen hij is ook nog even luisterend door geweest. Ik, uh, ik zei al aan het begin van deze uitzending... persoonlijke nood. En dan is het toch wel fijn als zo'n figuur ook nog... even het luisterende oor wil zijn. Willem Bruist is dus de nieuwe huismeester binnen... CfM Zandvoort. Dus even een huishoudelijke mededeling van, van onze kant uit. Maar, ehm... Uh, uh, is? Dan denk ik ook weer aan Rob akda -woord. En die Rob akda Die staat weer op het punt van het beginnen. Want als het goed is. Volgende week. Niet volgende week vrijdag. Uh, nee, niet volgende week gelukkig. Man, nee. man, man. Dat is nee, allemaal ik denk, uh, aan over twee, drie weken geloof ik. Dan is ik, het... Uh, volgens mij de vierde. De vierde november. Ja, dus dat is... Uh, ja, dat is, dat dat is dat vrij snel. Uh, uh, vrij snel. Ja, dat is over twee weken. Dus precies. Ja. Uh, want, uh, als we kijken. Ik, ik, ik heb wat. Uh, als ik naar het lijstje kijk. Ik had er wat, wat, wat nummers van. De, van, de, van drie van die bands. Die heb ik al tegengekomen. En die gaan we dan ook, uh, ja, binnenkort. Ook weer even wat laten horen hier uh, bij Alternative FM. En dan zal ik er eventjes uh, de boel erbij moeten pakken. Want, het uh, ja, gaat allemaal zo uh, rad met die uh, Rob Akdaal-woord. Uh, eventjes zoeken. Wat betreft, ja, dat, dat is altijd dan. Uh, ter plekke, dan moet je dat allemaal even regelen. Ehm. Um, ja, dat is leuk. Oh, hier. The Unterrible's Coyote House. Bello, Bello Home. Babushka. En dan komen ze Amik, Amikla en Rhino. En die Amikla, die had ik ook al van de week uh, gespot. Leuk beentje trouwens. Ken je ze niet? Nou, ze ja. zag, uh, op uh, YouTube hebben ze een... een, een ja, dat is een beetje een apart, uh, apart verhaal. En Rhino hebben we hier natuurlijk in de studio gehad. Dus ja. dat, uh, dat, dat zijn twee uh, acts die uh, meedoen. In de eerste voorronde van het nieuwe seizoen 2016-2017. Dus we zullen er weer bij zijn, denk ik. Zoals het er nu naar uitziet. En dan moet ik ook nog maar weer afwachten wat, wat het thuis front. Ja, want dat is de persoonlijke noot die ik had gemeld. Maar eh, zoals het er nu naar uitziet, eh, is dat eventjes uh, tijdelijk geparkeerd. Dus die, die ruimte hebben we. Uh, en dan uh, gaan we dus uh, de eerste voorronde doen. Ja, duidelijk. Van 2016, 2017. Ja, dat is wel de bedoeling. Ik ga weer even terug naar wat we de laatste dagen heel erg beheerst heeft. En dat is de nieuwe album van Kit Hardikin. En de bedoeling is dat hij ook nog hier het een en ander gaat vertellen over dat album. Maar daar moeten we nog het even over eens worden, over de datum. Want dat zijn allemaal hele leuke dingen. Uh, dit is de volgende track op dat album *Kennedy*. dus ik ga gewoon in het blinde weg uh, gewoon nu wat tracks uh, lopen draaien, maar aan de titel kan ik toch wel iets merken en dan moet het toch wel uh, heel erg uh, duidelijk uit uh, alles wat met zijn ziel te maken hebt. Cry My Heart Out was hem dus. En dat nummer dat heette uh, Cry My Heart Out. Ik zeg het goed. Nou, tot aan het nieuws van 9 uur, de, de Mind of Max de Seasons. De herfst vol.